met het Nationaal Ouderenbond aanbood het jaar anderhalf miljard euro te verdelen is. Zo'n 400 miljoen daarvan gaat naar de zorg, daardoor is de veel bekritiseerde bezuiniging op de huiszorg van de baan. De koopkracht gaat er voor bijna iedereen 1% op vooruit. Dat doet het kabinet onder meer door de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de oudere korting en het kindgebonden budget te verhogen. Ook gaat er meer geld naar veiligheid en justitie, structureel zo'n 450 miljoen euro. Dat gaat onder meer naar terrorismebestrijding, wijkagenten en grensbewaking. Defensie krijgt er 300 miljoen bij, maar volgens de Christelijke Bond van Defensiepersoneel ACOM is dat veel te weinig. Als Nederland wil voldoen aan de NAVO-norm, moet er een miljard bij, vindt de bond. Jos van Rijs stapt niet op als gemeenteraadslid in Romond. De andere partijen drongen daarin een extra raadsvergadering op aan, maar de politicus is niet van plan daar gehoor aan te geven. Partijen vinden dat zijn positie onhoudbaar is. Van Rijs onder meer veroordeeld voor corruptie. Partijen vinden het kwalijk dat hij daarover geen berouw toont.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 De Turks-Nederlandse ouders riepen op internet andere ouders op... hun kinderen van de school te halen... omdat de leiding banden met de Gulen-beweging zou hebben. Het weer. Vanavond blijft het helder. In de nacht kan wat nevelen of een lokale misbank ontstaan. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen schijnt de zon weer volop. Er komt een enkele stapelwolk voor, maar het blijft droog. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio. Hele goed.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 Veel luisterplezier! Like no other Take me to you 姐姐 eyes that i have drawn and I... me like see what I believe is really all up to me I shall not fear because I know